Jobboot met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht en de Poerdefrans staan. Ze kijken naar de tijdrit, over een afstand van 13,8 kilometer door de stad. De organisatie verwachtte vandaag ongeveer een half miljoen bezoekers. Maar de hoge temperaturen hebben mensen er mogelijk van weerhouden... naar de tijdrit te gaan kijken. De drukte en de hitte in de stad hebben nog niet tot grote problemen geleid. Enkele tientallen mensen zijn onwel geworden door de hitte... en behandeld, meldt het Rode Kruis. Een paar toeschouwers zijn naar het ziekenhuis gebracht. In verband met de hoge temperaturen zijn er ook door de hele stad... veel hulpverleners aanwezig.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 Zijn Duitse collega Schäuble sluit niet uit dat Griekenland na het referendum van morgen de eurozone verlaat. En dan het weer. Zonnig, maar ook kans op een enkele bui mogelijk met onweer. Het is zeer warm met temperaturen tussen 24 en 36 graden.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 Met je gedanst Ik hoop dat je het leuk vond Ik heb stiekem met je gedanst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 Listen to the play at midnight. Are you with me? Zo, ja, het is altijd een heel raar eind van deze plaat. Die is zo voorbij, eh, op het <gülpere> Voor je het weet is hij voorbij. Voor het weet is hij voorbij gevlogen. Nou. Goed, ik heb uh, leuk golfnieuws voor Golvende Zandvoorters. Oh. En uh, de kop daarboven is: wie volgt Klaas Jacobs Junior op? Wie volgt de winnaar van de 14e editie van het Zandvoortse Open, Klaas Jacobs, op?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 En schroom niet en schrijft u in. En dan kunt u weer een heerlijke dag op deze prachtige golfbaan vertoeven en heerlijk golven. Dat mag je niet missen, dus inderdaad, schrijf je nu in. Ben. Ja, daar is u weer, je weer hè. Gespa en ik neem je mee. Vooraan, terwijl ik nu alleen maar denk aan Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je heel dan. Wil dan wil dan sta.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 Je weet.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 En geopend van 11 tot 4 uur om van maandag tot en met zaterdag. Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl want er zitten nog meer dieren die een thuis zoeken. Maar deze week is het banjer en banjer uh, verdient namelijk ook een thuis. Zo is het dus. Ga voor banjer of een van de andere leuke dieren naar het Kennen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 Sure, mon amour, moi, Marcel, tu es très belle, n e je suis nélandaise, oh, je parle un petit peu français, n e Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. En ik voelde dat het goed zat Ik zag er zo verlegen lachen Kan niet geloven dat het echt was Zei de mijne zijn. Ze leken mix van Doubt, Cecilia en Anouk oh, oh. Er gebeurde iets met mij Toen zij zei Je suis Nederlander Oh, je parlaat een beetje français NRC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 Ook dat wordt dus vervolgd. Gaan ze een zover? beetje de DTM achterna? Ik, ik denk met dat, twee races. Ja, ja het zou een beetje DTM. Volgende week uh, hier is al voor trouwens de DTM-race. Zodra ik het gedicht van de dag, maar eerst even deze speciaal voor Jimmy. Daar komt hij daarna. Jimmy, als je het, uh, luisteren bent. Hier is Norman Greenbaum in Spirit in the Sky.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 We gaan naar Zandvoort, près la mer. Met papa, mama, met broertje en zusje. Oncle Pierre et tante Claire en een vent, het gehele husje. Gaat naar Zandvoort, près la mer. C'est très chic là, c'est pas le cher. Oh, het is zo zaligheid. Wanneer je van de duinen glijdt. In Zandvoort, près la mer. Dankjewel, Appie. <laughs> Vrijheid van de schrijver. Hè? Ja, dat bedoel ik. Dat mooie gedicht van de dag. Zandvoort al aan de zee. Ja, en er hoort ook zonnige muziek bij natuurlijk. Hè? Want het is prachtig weer. Vandaag in Zandvoort. En de afgelopen dagen steeds al. Hè? Dus we genieten er met z'n allen van. Hier is Bandolero. Eze amor llega sin esta no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 Wat is er? Wat is er? Wat is er? Ik heb nog een klein berichtje, mag dat? Een klein berichtje? Ja. Oh, daar, daar, daar, daar, daar, daar, daar, daar heb ik even geen rekening nee, weet ik, weet ik. Maar, ik, weet maar, weet ik. Uh, okay. Normaal gesproken voeren wij die discussies buiten de uitzending al. <laughs> <Is goed. laughs> nou, uh, kom maar op met je kleine berichtje. <laughs> ja, dat dat uh, betreft uh, Marcel Arends. Ja? En, uh, oh, hij, ja. hij is al een paar keer dat weer, zou dat bij, bij ons al een paar keer in de uitzending geweest. Want hij is gaan voorbereiden op de Kenia Classics. Een, een, een fietstocht door Kenia. Van 10 tot en met 17 oktober. En hij is momenteel op hoogtestage in Noord-Spanje.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 en uh, ruim 6500 euro bedraagt. Dus dat, die doelstelling gaan ze zeker halen. Onlangs hebben ze nog een, uh, een veiling gehouden... met onder de met uh, echt mooie, mooie veilingitems. En die heeft ook weer 8000 euro toegevoegd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 Deze Belstars. die hoorden ze met de Sign of the Times. Maar daar hebben wij helemaal geen tijd meer voor. Want het programma zit er alweer op, eh, Albert Jan. Ja, en uh, ik moet jou zo meteen missen tijdens de werkbespreking. Uh, nee hoor. Nee, nee, nee. Oh, nee, nee. Ik, ben, ik ben er gewoon bij. Oh, ik ben er okay. gewoon bij. Gelukkig. Dus ja, het zit, het zit er alweer bijna op. En het moet... zit erop. Uh, wij willen trouwe uh, trouwe luisteraar uh, van uh, dit programma nog even sterk te wensen. John, ja. mocht je dit horen. Heel veel sterkte en beterschap natuurlijk. En we hopen je binnenkort weer in het Zandvoortse te mogen begroeten. Uh, blijft u luisteren trouwens, want na uh, vijf uur is onze collega Fred Hij, hij is aan de beurt. Ja, Hij is aan de beurt. Met twee uur Entertainment for You live vanaf de Tolweg 10a. Dus reden genoeg om uw radio aan te laten staan op ZFM.